Het spook van Evo Craggy. Een seriehoorspel in zes delen, geschreven door Dick Dreux. Vandaag het zesde, tevens laatste deel. Katten zijn taai. Regie Dick van Putten. Nee, hou op! Hou op! Of ik doe je pijn! Sta stil, zeg ik! Kalm, Jerry! Dit uh. is op Donald? Dag, Donald! Uh. daar weer? Ja, als ik twintig jaar jonger was.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 Als voorzitter van de Vereniging tot behoud van antieke spirituariën... ...zal eerst toestemming moeten geven... Ja, ja, ja, voorzitter... ja, ja voorschriften, voorschriften, voorschriften. Alles in drie volt. Niemand weet waarom. Ik heb dorst. Dorst, zeg ik. Ik wil drinken. Voor uh, deze zeer bijzondere gelegenheid... ...meen ik een uitzondering te mogen maken. Mm. Om daar één voorwaarde. Als Miss Marco de goedheid zou willen hebben... ...een van haar onnavolgbare cocktails te creëren. Ah. Met whisky? Ah oh, bah! Het zou bij deze gelegenheid zeer van pas kunnen komen. Hmm, bon, maar uh, niemand kijken, hè? Dat kleine flesje dat u in uw tasje heeft, dat mag u ook gebruiken. Ja, wacht nou even. Uh, wilt u eens even door het venster zien, Milord? Hmm. Um, oh, um, ik begrijp. Uh, ja, zeker. Uh, flesje, ja, ja, uh, uitstekend. Zou we niet liever een heerlijke pot echte thee zetten, dan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 Dacht jij dat het familiehoofd zich door geleuter en papier opzij zou laten zetten? He? Dat jij alles hier kon overnemen alsof het een regeringskabinet was? Hij hey, is de enige afgenaam niet, sir. Al was er een heel leger van afgenamen. Ik, Donald, zoon van Donald, kleinzoon van Hedges. Wie mij weg wil hebben, zal met me moeten vechten. Nou, nou, nou, nou, ouwe heer. Heb je wel eens van karate gehoord? Is dat ook al een afgenaam? Ik kan me niet schelen. Jij daar, meisje... Hoeveel van die rommel maak je daar? Ongeveer een liter om dan Oh, maak vier keer zoveel dan, hè? Nee, zes keer zoveel. Wou je een bad nemen, Donald? Hou je er buiten. Jij, jij, jij, hoor. Oh, dat jij ook altijd en eeuwig moet opduiken. Waarom moesten we hem er een. Remmersie trouwen, oh. Ik stel er prijs op u mee te delen dat ik nooit vecht met personen boven de pensioengerechtigde leeftijd. Mm -hmm. Dat is dan heel verstandig van je. Tenminste kunnen een knopen hier leggen als ze willen. Schiet wat op, meisje, met die drank. En kan dit niet op vredige wijze geregeld worden? Nee, gedeksel. De Jij ja, die vindt met dat snorretje, het cocktailkent en ik. Wij gaan een traditioneel mek hebben gevecht aan. Beker na beker drinken we leeg. En wie het laatst op de been blijft, wendt de pot. De voorwaarden van overdag, sir. Ja, dat, dat wou ik net zeggen.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 Ha! maanlicht, ik zit in het maanlicht. Precies, uw ladyschap zit in het maanlicht. Wat een gemene streep voorbouwt. Schuif onmiddellijk het gordijnlicht. Ik denk er niet aan, my lady. Wat is er voor gek aan de hand, notaris. Dan mag ik iemand die geen lid van de klein is niet mededelen. Je kan het zag. gewoon wel eindelijk eens ophouden. En duurt dat cocktailshaker eeuwig, meisje. Ben ik ben al kalm, Donald. Zeg, notaris...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 moeten alle aanwezigen deelnemen, omdat de Schotse gastvrijheid onder alle omstandigheden gehandhaafd moet worden. Ja, dat zou ik prachtig vergeten hebben. Jij daar, meisje, schenk voor de anderen ook, in maar vlucht. Ah. U kunt eigenlijk beter wat beleefd zijn tegen mijn aanstaande vrouw, Sir Donald. Tegen die kleine heks met de groene ogen? Ah. Ah. Ah, ik denk er niet aan. Vooruit, jij, schenk in. Als iemand als, het gordijn wil dicht gaat, dan zal ik je daar kracht belonen. Hoe, schrijf maar uit. Jouw beloningen zeiden wat je noemt vreemd.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 En ik wil erop toezien dat jullie glibberige Mac Ebbers oh. geen grapjes uithalen met de voorwaarden van de verzoening. Ja, ja, ja. Oh. Nou, goed. Blijf dan van die cocktail af. Als een Mac is, kan je toch toch niet tegen. Dacht jij dat ik me zoiets door een Mac Abel liet zeggen? Hier met die shaker? Misschien is het beter om voor de volgende ronde een Abber te nemen, mis. Of die helm daar, die is nog van Thomas de reusachtige. Uh, Lekt hij niet. Twee dingen zijn in de klant, maar ik heb er altijd zuidig verwerkt, mis. Traditie en vloeistoffen. Thomas placht zijn drank in zijn helm ah, mee te dragen. Ah, whisky, ah, Goed, zet maar op dit kastje. Zo, oog in oog. Jij ook, mens. Jou bedoel ik. Nee, nee, hij doet niet. nee. Wilt u nog even naar dat licht kijken, uw ladyschap? Applaus oh, oh, oh. MacGabber. Eén, twee. Oh, wat gebeurt daar? Fockbound, waar is dan de euforie? Wat betekent die rookwolk? Dat is knap gedaan, Fockbound. Oh, precies wat ik dacht. Oh, ze ging veel te ver. Maar wat is er toch gebeurd? Niet kletsen.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 Heeft dat er ook mee te maken? Oh, Gerard, als je zo staat te grijnzen ben je net een vergeten benzinepomp. Dat maanlicht hield er op de plaats vast. Kijk, elke heks heeft er trauma. Maanlicht hm. is tantes trauma, dan moet ze Willows elk bevel opvolgen. Maar zelfs als die ontzettende onzin waar is, wat hm. kan ze dan doen? Braak nemen op jou. Kijk, ze was eens getrouwd met een Jared McKellen. Hm. Die snurkte zo hard dat ze er vermogens bijna bij verloor. Ze wilde jou niet in de klem terug hebben. Ik zie van hieruit dat die jongen er geen draad van snapt. Ging ze een beker nog eens vol. Jij bent die knaap uit Holland, is het niet? Dat dacht ik wel. Ja, moeilijk volk, die Hollanders. Begrijpen alleen wat er op een is of staatje staat. Dat rekenen ze nog na. En, uh, en, en waar is stand er nu? Kijk, alsjeblieft, hier is tante. Blij dat ze weer zo zelf kan zijn. En nog waarschijnlijk niet meer boos op je. Ha, <hijen> ah, ze kijkt naar je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 zodat de naam Mac Abber zal klinken overal waar mensen wonen. Ja ja, ja, ja, ja, je hebt te haast gedronken, vriend. Oh ja, dat herinnert me nog aan een andere voorwaarde. Dat Margot Mac Travis Mac met mij in het huwelijk treedt. Oh. Wat ze als licht in de 60 laat ook makkelijk kan doen. Weet wat je doet, Gerard. Wil je of wil je niet? Hm, je zou mooi kleuren bij het behang dat ik zou aanschaffen. Hm. Dus, ja? Och, jawel. Je hebt zo'n prettige skouder hem tegenaan te doen en... oh, oh, oh, oh. Zeg, als hoofd van een familie...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 Er is net genoeg voor ons beiden, De notaris en Jarvis, hè? <hijen> ja, ja. Ah, je zou zweren dat dat nauwe lentegeur in de lucht zit, lieveling. Mm -hmm. Kom maar dichterbij, het is een beetje koud. Ja, uh, ja. zeg Jerry, dat hotelplan, is het park daar niet een beetje hinderlijk bij? Die vleesetende planten, die...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 Ah, zeg dat meer daar beneden. Oh, hier wat is dat mooi, hè? Helemaal stil. Geen rimpeltje in het water. Kunnen we ook uitstekend gebruiken. Gelegenheid tot ontspannende watersport, weet hmm, je wel. Snelboten die voorbij razen. Rustig hengelen. Met transistorradio's zeker. Urenlang turen in de blauwe lucht. Doe met het oude weggetje dat er tussen de akkers doorloopt. Komt voor in de volgende te staan. Rustieke, echte weg. Vlucht uit de lawaaiige wereld. <laughs> en ons kasteel. Kijk het daar nou liggen. Helemaal donker en dreigend. Wie <laughs> zou daar nou in durven? Kwestie van adverteren hoor. Het enige gegarandeerd echte schat- en spookhotel. Speciale attractie voor bezoekers uit Texas. Een <laughs> schiet op elke schaduw twee <laughs> pistolen per kamer. <laughs> oh Wat? <ja. laughs> daar gaat een kat. Dat zou het tante zijn. Zeg, als zij nou eens onrustig wordt van al dat rumoer... Dan wordt ze nijdig. En dan hebben wij er een, waarschijnlijk een heel bijzondere attractie bij. Mm. En je bent helemaal niet bang voor haar? Als een rasechte Macabber heb ik alleen maar achting voor haar originaliteit. Mm. En haar zin voor traditie. <laughs> en voor mij ben je ook niet bang. Mm. Echt niet. Kijk maar, maar eens heel strak aan met die heksenogen van jou. Nou, als je er dan om vraagt. Oh, Gérard. Mm. Hé? Hey?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 Ik neem de vrijheid, ik neem de gelegenheid te buiten. Kom op meisje, het gelukwensen schijnt er beginnen. Ik heb je al. dat Sylvie Is niet net een plaatje? Alle MacGabbers zijn dichters en hun vrouwen zijn heksen. Traditie, lang levende traditie. En het oude Schotland,